Uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. Bij een zwaar ongeluk met een flixbus in Duitsland is een doden gevallen. Meer dan 60 mensen raakten gewond, van wie er 7 slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde op de A9 in de buurt van Leipzig. De bus raakte in volle vaart van de weg en viel om. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen. De flixbus was met 74 mensen onderweg van Berlijn naar München. Minister van Engelshoven moet een wetsvoorstel voor het verhogen van de rente op studieschulden intrekken. Dat willen twee studentenorganisaties. Door de verhoging zouden studenten gemiddeld 5500 euro extra studieschuld opbouwen. Ook zou het plan in strijd zijn met de afspraken die zijn gemaakt bij de invoering van het leenstelsel. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt of de belastingdienst zich schuldig maakt aan etnisch profileren. De dienst zou gegevens over tweede nationaliteiten gebruiken voor risicoanalyses. Op basis daarvan zou worden bepaald of er een risico is op fraude met toeslagen en volgens de autoriteit mag dat niet. De handelsoorlog tussen China en de VS levert vrijwel geen voordeel op voor Europese bedrijven. Verwacht werd dat Europese bedrijven met handel in China van het handelsconflict zouden kunnen profiteren maar uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de bedrijven juist last heeft van het conflict. Het Rode Kruis vindt dat alle middelbare scholieren les moeten krijgen in de EHBO. De hulporganisatie is samen met een groep artsen een burgerinitiatief gestart... om het voorstel op de politieke agenda te krijgen. Volgens het Rode Kruis heeft maar 17% van de Nederlandse bevolking een geldig EHBO-certificaat. Sommige scholen geven al EHBO-les, maar dat zijn er volgens de hulporganisatie nog veel te weinig. Het weer, de dag begint bewolkt, In de loop van de ochtend breekt op veel plaatsen de zon door. In het noordoosten is er kans op regen van weersbuien. De temperatuur ligt tussen de 14 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Doe's lief, Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de ochtend.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 She's down to sleep And she's sweeter now than the wildest dream Could have seen her And I watched her slipping away But I Ding.